Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 231ste aflevering van Dialectofoon op Ustreek Radio Viva. Ik zei een aantal woorden en een paar uitdrukkingen op. Weet je wat er een madamakken is? Een madamakken. Het heeft niks te maken met een vrouw. Een kloed. Een kloed, o -e. En Een eh, kloet. Een kloot. O-E. En wie herinnert zich nog een kalkputte? En eh, een werktuig waarmee de grondwerkers resten van de aarde van zijn schop verwijdert. Een grondwerker dan als u van die lange schuppige wet willen. Langer als van te doen. En vaner van onder smaller. En als dan dat kost al naveren als dat uitschijnlijk kosten dan die. Mee wat deed aan dat, zei dat nog iets? En dan naam van dat steunstok onder een creme, tremelkeer liever. Hoe is dat Justin? Je weet wel, we he, wat met de verleden wijk eh, over gehad en dat wordt uitgeploet zodanig dat tapijt in ruststand stond, dat dat niet mee omhoog ging als het gewicht langs die ene kant op de ker zat. Daar zitten ze dan een steun, dat onder de toe toeploeien. Maar hoe is dat? dat steun, of was dat gewoon een steun? En dan nog, wat is een ra, en een volis, en een poeter? en een brieur, Alleen gevuld te al aankomen, we zitten in een bepaalde stieren. Maar dan toch niet het gila Een schokwagen. Dat is geen wagen waar je mee op schok gooit van 10, 9 malei. een schokwagen. En dan de uitdrukking van Verleenwijk, ik heb dat gezegd, daar heeft niemand eigenlijk op gereageerd, Ede dat van zijn lijven goed, en wat waren ze ermee hebben, al ophangen aan een op. En nummer 23 en 24 van deze wijk van Goeien zegt zeg ik wat wat dat, dat is. We hebben over alle twee de voorwerpen al in klank en in een breed gat, maar er zijn toch altijd nog mensen die dat, dat zien staan en dan nog nooit gebeld hebben. Maar als ze niet luisteren, ja, dan kunnen ze ook niet antwoorden. Wel, ze zijn toch nog een keer over DRAAN 20 en 24 alle gedachten Ook vooral aan DRAAN 20 is dan nog op de tekening zo dat ik zo niet direct zie en misschien heeft dat ook nog een speciaal naam. En 24, ja, uh, dat is van deze tijd zo precies niet meer, dat het te maken met het voorwerp dat erin ging, dat dat ook zo straf niet meer is als vroeger, enzovoets, maar dat hij toch zo'n schoen, nasse naam. En er is iemand, Lode. We gaan eens luisteren. Hallo. Ja, de Leude en René, dat is een Dolf hier. dolf. Ah, dag Dolf. Ja. Uh, uh, ik kwam maar dat zondag van vandaag kruiwagen. Ik had gezegd dat, maar het was wel het woord, ja. Ja, Ik was met zich gelijk uh, onder We hebben dat wel gevoerd, ja. Ja, maar. ja. ja. Maar nou, uh, zal ik het nog een keer een woord zeggen over de stroomhoud, hè? Ja? Ah, ja? Ja. ja. Uh, ik heb er van leven veel helpen maken en veel zien maken, ja. hoe dat ze dat feitelijk denkt. Maar ik klap me, dat is een zomerhoud en een winterhoud, hè? Ja, okay. waar, waar ik verspreek, ik ja. weet niet of dat, of, dat, of dat al gezegd geweest nee. is. Ja. Uh, wel, maar waar is dit nu gewoonlijk op de marit, hier aan de kwam? dat was tamelijk laat, hè. Of anders, in het begin als we nog zelf dus, hè? Waar is net een winterhoud? ja Dat waren we van twee twee koren maat, en één terf. Maat, ja? We willen dat ik in zijn werk, he, hoe, dan, hoe, dan, hoe dan mijn vader daar zit, en hoe dan ik dat veel zit in mijn wintermaat. Ik klap van de wintermaat, ik ja? klap van geen zomermaat. Ja? Van onder werd er een ook van, van onbedoemd tussen de vijf en zes meters. En die is de lak dat bestond uit het Eitzel. Ja, die ronde maar de volledige Etsel. Ja. Binnenkant gielen gans gelijk. Ja. ja. En daar weer fijn, uh, waar, waar, waar, waar alleen van de reikling, waar de tamand zondag van klappen gerust maar zijn hè een klaar met wat natural geleid. Gerust of wat is hier? Ja gerust ja. Van de Rijkeling geen Ja ja. En. Jongen, gerust van Wadden. Van Rijkeling van Wadden. wij van Noost erin Ah ja jongen ja. Ja goed. En eh? Erop weer een laag klop geleid. geluid. Klop uit, daar ruiver daar buiten hebben ook al gehad, hè? Dat is dingen dat er niet eens Noost. Als de, als de burgers moesten lang stromen, dat ze binnen en dat ze ja, Juist, ja, ja. Dus ja. voorlopig gedossen, ja. ja, ja daar werd een klop uitgeleid. Ja. En dan vertrok de eerst, al hij zou het mijn vader uit het eens zien doen, met de buitenlaag. Dat was een laag dat gelijk gelijk werd met de ja Als daar rood gelijk was, dan kwam uiverig terug en dan een binnenlaag. En dat binnenlaag lag zo gezegd een 60 tot 70 centimeter kutter als de buitenlaag we ja, altijd met aarde langs binnen. Hè? ja en dan ja. landen laag contraden met de aarde, met met het gat zo gezegd tegen de staak, hè. Dat hebben we eerst ja. een staak gezet. Hè. de staak in Utrecht uw... ja. Ja. ja dat zo de de op een tot 10,5 van de binnenlaag kwamen hè. ja ja en zo blijven automatisch het gelijk Want ja, ja, als je vast te blijven hè Anders vast een berg op en berg af en hè. als je het buitenlaag buitenlagen op één dan zaten ja. er van veel luger tegenover ja, van binnen. Hè, zeker, nee. ja. ja. ja we, maar een veel dat de... verschil dat de haar nooit een buitenkant trok. Ja, zo, ja. ja. ja en dan weer er van er een buitenlaag, een ja. binnenlaag en dan ja. een averechte laag geleid. Ja, ja. Dat was gewoon een beetje van hoogte. Ja, maar dus, dan... Uh, Dolf, dus een buitenlaag, een binnenlaag en dan een uiverrechte laag. Een uiverrechte laag, ja, met gat tegen de stuig, in is een alvastuig, Lode. Al hand, hè. Ah, ja, ja. ja we we, we zo zijn a, a zo gezegd een aan zo, hè. Ja, ja, En ja, ja. Ja. is dat er te veel verschillen was tussen een uiverrechte laag en een binnenlaag, waar dat de aarde zo geleid op pre laag, hè. hè. Dat was er daar in zijn dwijs zo in de bussels tussen geleid, is ook een ronde, In zijn linkte. hè. Ja, op zijn linkte, ja. ja, de ja de da, actie, da, we, dat zou zo ja. Maar dan als je appapre van wordt, hè? Ja. ja. Oh, als je van wordt zo zijn, ja. dat een buitenlaag. Die hebben 10 centimeter ingetrokken. Hè? Dat bewostte aan a kap, zo gezegd, hè? Ja, ja, ja. Die weer 10 centimeter ingetrokken. En dan wordt je een buitenlaag. Geen binnenlaag niet meer, maar een averechte laag. En zo, je het tot 10 cm met een buitenlaag en een averechte laag. Dan versmalde en die kwamen ze zij ook zei, bij je. Hè? Ja. Ja. Dan bleef dat op een Wou je niet pas, je legde er van haar een, een rood in zijn bijzijn tegen. En je trok alle keren, abij de laag in, totdat je ongeveer, laat we het maar zeggen, een meter en een half ja. in zijn snee nog had. Je ongeveer een, een een twee meter, een, een, van een van van meter, van vaart. Twee meter en een half, drie meter door. Ja, ja. Dat was zo de nus. Oh ja. oh ja. En dan had je een koplaag. Een koplaag? Ja. De koplaag, die koplaag heb weer ook gemokt van kroppen. Wanneer van kloppartners, is er gezegd, kloppuutten is aan het dweven Dat was, ah uh, oh ja, ik, weet, ik ken me daar gezegd van een kloppuutten. Ja, ja, ja, ja, ja, dus. En ja, ja. die hebben we recht gezet. Ja. Dat is de kop zo gezet. en het had het een klein beetje minder de tas zo gezet en gelijk meer aan bovenste laag kwam, derlode, ja. der, der ingetrokken laag, ja. dat Loden, dat ingetrokken was, hè. dat je zo een kap had, he. Ja. Ja. ja. En dan, feitelijk, daar kwam Susan Dekker hè. Ik weet niet of je ervan blijven gehoord hebt. Ja, toch wel. Dat was een man van Asbeek, Suzanne, daar moet wij zijn. Ja. ja. Dat was zogezegd, dat was Golendekker, maar dat man, dat deed daar in dingen in, in, in, allee, in Struwe, Ja. Ook. Want uh, wel en vroeger ons snoepnast van boven, uh, onze dunke, donkernast, dat was vaak nog in Stroe. En als ja. dat iets was, zus, dat kwam uit met repareren. Ja. En dan Suzanne en zijn zoon, dat kwamen en hebben we er vlaggen hè. Ja. Dat was ongeveer, ja. Dat was ook van de van de kloppaten, maar daar dat nog min of meer uit het uh, uh, graan in hè? Ja. dat is van graan dat ik spreek, ja, al, ja, ja, ja. en uh, daar hebben we daar eerst een keer gedouchen met, uh, met de met de vlieger, dat al graan uit was, ja. want als de van de vleiger, ook en dat eigeren, daar schudt uh, dat hè, en dat nog en wel en ze weer gedaan zo, dat we de wisse gepakt zo van een ruim de kleine meter, soepele wiss, naar dat vers afgekapen, ja. en daar weer strooitussen geleid ongeveer een tien centimeter dik en dan de uh, binnenkant en de buitenkant er mis, dat weer met raadruikens en ingebonden dat, dat stroe en niet van tussenkort ja. ah, en zo gingen ze heel, heel rond rond van boven ja. rond, nee, van te beginnen, van onder te beginnen Nee René van van onder te beginnen van onder, ze beklinen het gele gans ja, ja. Oh, ja. ja, ja maar dat is een wintermaat waar dat ik van klap, ja, ja, want die, ja. die moest van tijd, draad of vier maand buiten staan, ja. hier dan het in de bovenskwamp, hè. Dus, boven kwamp, ja, kwam, ja, dus ja. die werd ja. helemaal met ja. soepel wissel afgezet. Die werd dus rond afgezet. Ja, ja, ja. ja. Ah. Heerlijk, en dan moesten ze onder allemaal, en, en, en ze stuiken die wissel, hè, ze geven aan de zwijskant naar klaar, met tien 10 cm over, dat ze die vleugje in de ander zo steken. dat stroo tegen één kwam. hè. Ja, ja. En dan, als ze zo één ronde geleid zijn, Natuurlijk, dat moest vastgemokt worden hè. Ja. Daar stelden ze onder de wisch, ze een stok in, in de, in de gaten van de, van de bundels dat zogezegd ingetrokken waren, hè, hoe dat ja. ze naar boven gingen hè. Ja. En daar je een band rond. Dat band had weer gemokt, ook in stroe, precies lekker als de tegenlinge mond. Ja. En die weer niet eens nat oh, ja. En dan, als die goed nat waren dan roken die wat door, En dan bonden ze dat vast, en dan als dat terug, dan spannen een band hem op, dat, dat kost dat niet af hè. Ah, ja. En zo ging het tot totdat ze boven in de kop kwamen. Hè. Ja. Zo had het, ja, ik ga dan nou zeggen, dan niet in een bussel. Ja, dat één vlaag kwam ja, een paar meter over de andere vlaag. Dat ga daar en dat kwam over de gaten, en dat heel hele gans rondgedekt was. Hè. Ja. En dan, hè, als ze boven in de kop kwamen, dan nou, moet ik een keer aan iemand vragen, ik weet niet of dat ze zei zelf... mensen van mijn overdoem, en nog, over als ik, kijk, of dat tijden daarvan niet geweten heeft. Eh, en daar werd er een ijzerplaat, bovenop, als hier aan het toegedekt was, hè, ja. werd er een ijzerplaat, een soort zinkplaat, zo pas ja. dat ik me nog kan herinneren, met vier banen vastgemokt. En op die plaat, daar stonden, ik weet nog goed, zij dra of zij vier letters. Dat kan ik me niet herinneren en ik weet zelf niet, ik heb mijn buur gevraagd, ik heb mijn genie van, van Kadervein gevraagd, ja? wat dat dat feitelijk betekent, die letters. Als zei, het, mijn brug, daar kan ik hem niet herinneren. Maar Genie je zei, het, Dolf, ik geloof dat er een vier waren, zei ze. Maar ze weet niet wat betekent dat dat. zou ik geire vragen of dat er mensen zijn dat dat doen, of dat ze zelf niet weten, wat betekent dat hij plaat, dat plaat? Ik en genie hebben wel geplaatst dat dat zo, ja, laat ons nou zeggen, een gunst dat ze... Alleen dat dat zo, ik ga nou zeggen, via dat maatje in Schotenberken, dat was een opschrift dat op de fout de letters maar niet zeggen, hè? Ja. En ik pas dat dat uh, iets was. Om de gunst af te spreken. Ja, een gunst, Precies uh, als er een vroeger een onweersvlaag was. Uh, de Boerin of zo of de boer die dat thuis werd en ging kawaai water spreken in, ja. in, in, ja, ja. in de stallingen en moest je moest daar rustig maken. Hè? Ja. Ik pas dat er zo een betekenis moest geweest hebben. Maar ik kan me die letters niet meer herinneren, luiden. Ja. Moest er ja. iemand zijn? Ja. dat zal een keer weten wat dat, ja. dat wil betekenen, als ze dat weten. Hè? Zeg Tolf, ja? maar dat was dus een man dat dat met zijn zoon kwam doen. Ja? Zeg, de dan deed dat dus op meerdere plotsen. Ja, ja dat was dan wel. Het hier, Daarna niet? dus meerdere platen. Ja? Dan, dan bracht hij mee. Nee, ja. dat was een plaatje, maar wou zelf van hebben, Ja, ja, wel, Was dat een gebruikelijk in gilde Streek, in Giel Omgeving, ik het niet van de nee, letters? Ik kreeg het niet, ik heb ah, niet, ik niet gevraagd ja. en hij zei, Dolf, dat is waar, zei ze, maar de kost je de letters ook ja. niet herinneren. Dolf, uit welke ja. tijd spreekt jij nu? Ja, dat was, uh, ja, in, in oorlog, of kuts na was dat lode, joh. Ik Deze... heb er van goed is hè? Van 40? Nee, nee ja, van van 40 jaar in ah, oorlog ah, ah. En, en van na oorlog op te gaan hè Lode. Eerste, Eerste Wereldoorlog. Hmm. Je moet nu, dat kan niet. Dolf kan niet van de Eerste Wereldoorlogen. Nee, Nu nee, klap van het hè. Ah, ah, voilà. Van Twin, hè. Nee, nee, nee, nee. Dat is pas. Van Dat pas. Ja, ja. Dus... En, bij, en dan, als, er, als dat dan gedaan was, he, daarachter ik bij een dus en dat was het plezantste. hè. Ja, waarin ja. een drama uit te staan, En dat was dat was Leweke, dat kwam, van Asbeek, hè. Ja. Zeg, uh, ja. Dolf, Maite, zegt daar, je hebt een koerenmaait. Uh, ja, ah, wij hebben nog een terfmaait ook, hè. Ja. Dat werd met de terf ook zo gedaan. Hè. Ja. Maar, maar, maar de terf, als ze dan ingetrokken was van boven, hè ja. En dan nee. Dat hebben we ook wel gedekt met koers toe. hè. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en dan de, de zomermaid, zoals was zulde ongeveer? Ja, luister de zomermaid, hij moest even als mijn vier dagen, drie weken buiten staan hè. Dat was alleen op de kop afgeschermd, ja, want dat ging er weg. Oh, anders meten ze daar een beetje over hè? Want ja. wat dat gaat vertellen, dat is professioneel werk. Ja, ja, ja. En dat maar, was omdat nee, hij lang moest staan. Maar ik heb je nu ook nog over vertellen naar René. Ja. ja natuurlijk, daar heb ik geen gedenken van hè, Van zo'n uurlog hè? Ah ja. Ja, dat maar wel gewoonlijk, ja. Dan twee tot drie in buiten staan. Dat er in mijn jaar nog oers buiten tot onder de maat hè? Ja, ja. Ja ja ja. ja, ja. En dan mijn vader als en dan, ja, in de winter, uh, binnen nog naar binnen, zo gezegd, met een half maat hè. Ja ja. En boven is die dat tot daar dingen en hebben dan hebben ze daar een beetje over en dat was ja. afgedusen en daar hebben we een neugerschot binnen gedaan. Dat is de behoorstussen. Dolof, wij hebben ondertussen afbeeldingen gezien van maaten, Ja. Maar uh, daar zitten nu vooral stokken in. Dus nu, ik bedoel, een verticale stok, van boven naar beneden. Ja? ja, ja, ja. Waartoe dient die? Ah, wij da, dan die feitelijk, uh, laat ons nou zeggen hè. Met de punten. Vijf, vijf puntenhaven hè, leuk. De vijf ah, ja, ja. dient dan meest hè. Daar werken Garonte. Maar blijf. Daar werken Garonte. Ja, ja, daar werken Garonte. Dat was een uh, min of meer aan drooghaven hè. Want uh. ik heb de vijf nog dikker, ja natuurlijk. Mijn vader, dat was de meiter. Ik ja, uh, als een kost. Ik was napacker hè. Ja. Ik heb me veel dikker onder mijn voeten gehad. Dat ik te veel op de kant ging staan naar uh, de maat. Dat ik buiten zakken zou zeiden dat er een zak in kwam. Hè. Dan dat we een slecht napakker. Ja, uh, man heeft. Loop, schrijft op de maater. Zeg, en de napakker, wat moest hij doen? Ah, de daar ah, zelfs naar de, ah, de, de maatreden. Maat, en hij moest snel een keer naar hem gesmeten. Niet verder nemen. We hebben achter hem gesmeten en met zijn rechthand, pakken die zo en dan waren hij op zijn plot. Ja, ja, ja, ja. Ze, Ze niet gesmeten worden, hè? Zeg en nu eh uh, uh, of wat zeg je daar, rogen en terf uh, op, op mij te zetten. Het werkwoord, toen noemde je dat hè. Maiten? hè? Maiden. Maiden, ja. ja. Als er als er één is, is het een mait En als er, als er twee of drie zijn, hè, dan zijn het maiten, hè. We gaan, ja maar ja, wat werkwoord? we gaan mijten. Ja. We gaan op mij te zitten, we gaan maiten. Ah ja, we gaan, uh, uh, gaan ook nooit we gaan op maiten te zetten, hè? Zo zijn bal dat, jongen. Ja. Ja, ja. Goed. Dat is interessant. Ja, ik zeg, alijk, ik zeg dat moet... Dus andere zondag ook, Ik heb ja. ook, ja. ook bezig Goed, Vandaag, er is op... dat was aan ja. Ik zeg, ja, dat ja was aan ik twang, zeg, ja. dat ja. zal van 10-9 een zomermaat zijn. Allee, ja. zo, zo zijn ze dat tegen. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar de uitzels, dat... Stel ik me dat dat dat was van de grond te blijven. Ah, ja, René. En dan ah, dat ah, rot, ah, ah, ah, ja, En dan, dan zassen van dan, de grond, De die stokken kost, dat de... Ja dat ja, dat, kon, dat, dat was het dat schimmel, schimmelen en schieten van tegen te gaan ja, ja, ja Dat is de feit dat ze van onder eerst op de headsail zat, ze zo gezegd geleiden, de nog een laag uh, klop uit te leggen, daar, daar zat ook ah, niet ja. veel meer ah, Ja ja ja. ja maar dat was spitsvondig, dat was, spitsvondig, hè. Dat was ja, eigenlijk ja, ja, ja. toch kunstig in elkaar gestoken, ja, ja, hè. Maar, de mensen waren slim, hè, eenvoudige wiedel ja, ja. hè. En dat stroe, ik heb het al zo dik gezegd, dat koerse dat tien toch voor zo vuil komt die naar van ernaar te passen. Ah ja, ja, maar ja, en, ja, maar vroeger. Vroeger hadden, nee, dat, had dat dien, hè. Vreugier, Rene, de, het stro, dat weer vuil gezet, hè, uh, daar waren uh, zoveel veel chimik en niet als nou hè, weer mee, uh, min of meer meer stro, hij heeft de bezen te strooven met hem alles. he. Ja, ja, dat is... En dan ook, uh, da, da, als je daarna verken doet, hij heeft verken te branden en zo ja. ja. Dat was ook lang stroo Ja. En dat heeft hij vlagen te maken en alles. Uh... En onder, als, als er boeren boerenmintje waren dat heel noost binnen, binnen in Passo gezet, de donderste lagen, dat wel ook allemaal klappen Ja. Hè? ja. Goed, we well open dat op gereageerd werd dat er iemand kan een verklaring geven ja, voor de dan Moest er daar iemand weten wat, wat dat dan betekent, beteken. de letters, hè? Maar dat moet toch uit alle streek al te beginnen. Ja, maar dat. Da de streek van de Morit. Ja, maar dat waren we alleen niet aan de ah, well, ja, dus dat een wintermarkt. Dat vind je waar genoeg, nee. Ja, ja, maar ja, maar het gaat over de letters, hè? Ja, over de letters, ja. dat zou ja. een keer weten, wat ja. er iemand weet, wat dat betekent. Let ons open dat op gereageerd is. Ja, ja. Werd. ik weet het zelf niet, hè. Een is daar nog tien jaar over, als ik ik. Hij weet daar nog meer, als ik ik, hè. Ja. Ja. Goed, goed. In orde. Bedankt. Na de laatste. Is er nog iemand? Ja. Ja, zeg. Hallo. Ja, dag, Leurden ja. en hey. Dag, Herman. Ik heb hier terug die tekening van die schoenmakerzamer, want dat is ongetwijfeld. Ja, ja, zeer zeker. Maar het is een tekening uit het een Waals uh, woordenboek. Ah. Uh, het is een beetje een ongelukkige tekening. In die ja. zin dat ze te, moet ik zeggen, dat ze te, te veel uh, gepakt is in profiel. Dus wat ze moeten doen? Ja, als je ze nu voor u hebt, ja. hè? He, als je daar van voor aan de, de scherpe punten een centimeter afsnijdt, ja. als de tekening is, ja. dan begint het op te trekken op de samen, Waar dat ik, als ik klein was, me gespeeld heb. Ja. En daar van achter daar rond, dat stond niet bol, maar dat was een plat vlak. Ja. Alleen aan de tekening kunt het moeilijk zien ja. dat dat, he, dat is. Het was plat. Dat was plat. En dus als je een centimeter van dat scherp af doet. Want een kasseirzamer was. Daar rond was daar niet. Nee. Dat was een, een, eigenlijk een rechthoekig blok ijzer. en ja. Heel zwaarder. Ja, ja, ja, ja, ja. En nu ook het geheel liep rechter. Ja. Het was en, recht aan, in de, aan de kant van de bol. Enfin, en, dus het was geen bol, hè? Bijna recht aan ja. de kant van de scherp, ik zeggen. Ja, ja. Dat, dat, dat is een groot verschil. Ik heb ondertussen ervan. een tekening ervan, dus uh, we zien het verschil zeer duidelijk. Oh ja, maar zo. dit is een Waals, uh, ik zal maar zeggen een Waals model. Oh ja. Ik vind het niet in het, uh, het uh, Vlaamslands landsgedeelte terug. heb Peter als... Dienatta die in de, de winterschoenmaker zo was, ja. en die had dat gereef en ik heb er lang mee gespeeld, want ik weet nog goed dat die steel een rode steel was. <laughs> Aha. Dus uh, je ziet... Herman, en wat deden ze met dat, uh, met dat uh, smalle gedeelte? Dus met, uh... Ja, voor die kleine nageljes die, die rondgenageld werden. Top. Oh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dat was van die kleine nagelkjes. Maar het was rechter, hè. Maar zo niet kunnen, af, he? He? Want wij als klein KTN wij speelden ermee. Onze Petra had zo van die uitere potten, zo buizen precies zo. Ja. En daar stonden al die nagelkjes in. Ja. Oei, oei, dus, misschien staan ze er nog, ik weet het niet. Verrust, ik weet niet hoe, ga je aan. Natuurlijk. Ik heb de naam er nog. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Die is helaas weg. Nee, nee, die is weg. Nee, dat is De ja. nou, mens zou alles moeten behouden, hè, maar ja. Ja. inderdaad, nee, dat gaat niet. Goed, dan stappen we over op die kalkput misschien. Ja? Ja. René, nee, dat ja. hebben we nu. Ja, Als ja. de plekkers kwamen nadat ja. Ruuba af was. Ja, vertel niet hoe dat was. werd er een put gegraven en ja. daar werd dan uh, kalkpap ingemaakt, zal ik zeggen. Hè. Ja. En daar moest een tijd in staan, dat moest rotten. Ja, dat was nu de uh, de baan hier staan. Ja, of achter of zo. Ja, Brakkelig en de... dat is het dichtbaan waar ze bezig waren. Ah, ja, ze hebben dat hier bij mij nog over ja. 41 jaar nog gedaan, dat ja, weet ja, ja, ja. ik nog heel ja. goed. En die Trouwens. kalkpap, uh, waar kwam die vandaan? Dus uh, de, de, de, de grondstof? Ja, ze gooiden daar ja, zakken waarschijnlijk in, dan zo rust weet ik dan niet meer. Maar die kwamen ook dan Ambriërs kalkadever te tomaten. Ja ja, ja, ja, ja. In speciale karren? Ja, van die rond. Ja, dat waren Kuipen. Ja. Dat cirkel in twee gesneden. Dat waren Kuipen, ja. Kuipen, ja, in ja. metaal. Die ja. hadden geen naam, die karren? Hm. Ja, dat zou kunnen. <laughs> ja, we springen van het een op tanden, maar omdat we het ja. dus ook over karren hebben, ja. ik hoor je over die karren praten. Maar ik. Herman, als de plekker ging komen, staken ze eerst een put in een terrein, nuffest, waar je ja. bezig wordt, als ja. dat kost. Hè. Ja. Dus in ons geval, in 1939, voor ons huis, dat nuffest, de drode was nog liever. Daar staken ze een put. Hè. Ja. Ja. En dan kwamen ze daar met dat kalak toe. Hè. Ja. Ja. Wie dat al juist bracht, dat weet ik zo niet meer. Maar herinner dan niet, dat ze daar water in gooien? Ja. En dat dat doen... Ja, ja, en zeker? dat dat vreselijk ongezond o, ja. Dat was ongebluste ja, al Dat was die Weer eerst gebrand. Ja. En dan moest er, dat weet ik nog heel goed, een tijd erin blijven staan. Ik ja, weet ja. niet hoeveel dagen en ja. dan moesten wat rotten zeiden ze toen Ja, en dan staken ze dat met een schub af. He. Ja, oh ja, dat was dat al tamelijk hard. Allee, ja, dan dus staken ze dat af. Uh, maar ja. dat was de, de witte plekeraar. He. Zo wat boddingachtig. He, Herman, ja. dat ja. was de witte plekeraar. He. Ja, ja, ja, ja. Niet graad, hè. Niet graad. Ja. Graadwit eerst gezet, hè. Dat weer eerst gezet, maar wat Daarin, ja. Ah, maar, en ja, en als uh, je te lang uit zat dan zou je de plekken aanhouden. En dan kwam dat hut en dat hut dat was van dat kalkput. He. Dat was weer af te werken. Ja, ja. Dat was eigenlijk de eindlaag en de, ja. de schoon. En de gebruikten is ook die ra, dat lat, he. een lat om dat plakwerk gewoon recht af te trekken. Oh, ja, ja, maar, ja. Ja, ja, ja, ja. maar de raar, dat ra dat je het juist gevraagd hebt ja, ja. ook. He. Ja ja ja dat plekken daar zat zich weer die gematst en dan kwam de schuimwerker ja. en daar zat zeg, maar van de plekken er die gewerkt <laughs> Nee, dakter dan dat nou ja niets dan, dan maar men uh, kan daar dat is juist ja. dat is waar je hebt niks speciaals over die kalkput meer te zeggen meer nee Een nee. nee. paar nee. details daarvan dat is ook te lang lezen man ja ja ja ja ja plekken ze maar één laag niet meer dat bruin dat is al weg ja ja ja en na nou is het al spuit, nee ook al, ja. Ja. Zeg, je eh, die graadplekkeraar, wat was dat eigenlijk? Ja. De eerste laag dus. Ja, dat was ja, ja. heel grof. Dat, dat was heen. op de stenen, ja. Dat was heel grof, ja. met haar in, in elk geval. Ja, ja, veel goed. We hadden goed bijeen ja. en dan kwam de afwerking. Ja, dat was grijsachtig. Ja. Graaf, ja, graad, ja. Maar welke stof dat dus Dat ik je aan de plekker moeten vragen. En daar kwam ja. dan de wit op, he. terwijl dat dat wit er nu meer wut gezet werd. Alhoewel, als gespot. Dat zal allemaal los kunnen zijn, maar dan nou zijn de stenen langs de binnenkant zo rijpig niet meer ook, hè. Welke ze werken zijn, met gestel. stelbuisteen, daar al veel effener zijn, hè. Ja. Ja. En nu zitten ze van die giprofplaten, hè. Ja, dat ook al. Van ja. die giprofplaten, ja. Ja, dat, dat, ja. dat is volledig in, Of alleen giprofplaten in plaats van een muur. Ja, ja. ik weet dat ze ons toch uh, attent moeten, Herman, ik ga ze dat ook herinneren, want dat was niet afgezet, omdat ze aan de altijd moesten zijn, de ja, plekkers, ja, ja, ja. dat je daar moest mee oppassen, hè. Ja. Gekost hadden meelierig verbrand meelierlijk verbrand, is Ja, ja, ja, dat is een kleine kadeer, dat moest invallen. Ja, ja, ja, dat was, dat was, uh, dat was niet ongevaarlijk. Dat was, het dat was een paar steken dieps, ja, hè. Ja, ja, ja, ja, dat was zeker, een steken, een halve meter, zeker. Ja, ja. Was dat, en dat, dat, dat, dat steef zo wat op, dat dat ja. precies boddingachtig werd. Ja, ja, dat stijf. En daar staken ze dat sneeën af. Ja, ja, ja. Dus. En met wat staken ze dat sneeën af? Een schip. Met een schip ook, ja. Met een schip. Ja, ik heb dat allemaal zien doen als kind. Maar, alleen Janneke van der Beeken onder andere, daar moet ons ervan toch kunnen details ah, ja, echt, vertellen. Ja, ja, dat is de zoon in, van de plekken, hè. erin geboren. Ja. ja, we gaan te het in vragen. Uh, een paar woordjes nog? Ja, alsjeblieft. Uh, dat plocht. Ja, dat plocht te zijn, ja. ja. Ja, plocht te zijn. En dat bestaat alleen maar in de verleden tijd, hè. He. Ja, het ja, het En daar bestaat geen verleden deelwoord van. Nee, het is een defectief werkwoord, hè. Ja, dus just. plegen... Inderdaad. In het talen dus uh, dan staan ze ook, plegen placht. placht, en, ja. en dan geen valtordeel meer. Hè. In Mechelen, ik heb het gehoord, in Mechelen van de Wijk ploegt, zeiden ze daar. Ah ja, wij zeggen plocht, oh, he, plocht, ja, plocht, ja. Ja. Dat plocht. Dat plocht te zijn, Ja, dat zijn, dat was er baat. Dat plocht te zijn. Dat plocht die vuil te komen, of dat ja, ja. plocht, of, uh, ja. of ja. dat plocht zo te zijn. Ja, ja. ja. Nee, nee, nee. Ik zeg wel, dat moet ik direct opschrijven. Prima. Ja. Uh, uh, ah ja, van goedsnaam, of naam. Het ja. Maar gerust, in Gods naam. Ja. Of van goed zwijgen. Van goed zwijgen, ja. ja. Van goed zwijgen. Ja. God zwijgen. Van God, zwijgen. Van God zwijgen, ja, inderdaad. Ja. He, ja. Maar nee, zo wat we ook. een open jet Ja. Zeker al gehad. Ja, ja, ja, ja. Dat ja, ja, is ja, dus een voorvolging van een D, ja. En dan heb ik nog een keer op de schijper gepast van die in de geuren. Ah ja. Ja. ja. René, gaat ja. ook goed kinderen. Ja, de schijper, ja. De schijper in plaats van de herder. Ja. Schijpers. Dat ja. was toch ook typisch? Ja. De Schijpers. Uh, Ging die ook uit met zijn stok? Ja, met dat schuppenken aan. Met ja. dat schuppenken aan, ja. Gaat daar geen naam voor? De, ja, hij uh, ja, was verdisteld uit te steken eigenlijk. Hè. Ja, hij stak zo wat dingen uit, ja, dat een zo wegsmeet, heb ik nog zien doen. Ja. Ja. En hij lund er wat op ook. En lund, oh, ja, hij moest veel wachten. Dat was het toef dat, nee. dat dus tool geloof ik. Ja, maar hoe dat dan ook, <laughs> ja, een, een erderschop, maar mm -hmm. had dan een naam. Ja, een een lange steel, dus, ja. laten we zeggen, een klaasschip ja. en een ja. En dat was voor de destels uit te steken? Ja, zo zeiden ze toch. Ja, onkruid En onkruid verwijderen, dat ja. deed dan toch ook nog iets, ja. nog iets bij, alleen nog een bijverdient te komen. Het was dubbel, hè. Zijn, zijn schapen zorgen voor het milieu, ja. grazen alles af en hij... En hij stak de dus slechte <laughs> dus ja. planten weg, ja. En zijn non zorgen dat de kudde bij je bleef. Hè. Wat ja, ja, uh, ja. doen we nou? Hadden nog in onze kindertijd? Ja, dan weet ja. ik nog niet zoveel. Mene Nevens was zijn naam, met een ja. Zwetnond. Ja, ja. ja. <laughs> Wat hebben jullie prachtige dingen gezien? Eh? Ja, ja, dat ah, ja, heb ik niet ja, gezien. Toch, toch nog een beetje. De Schijper, ja. In de valen, ah, Ja, ja, ja. Oké, okay, ik stop ja. van iemand anders. Goed, bedankt Herman. Bedankt, bedankt. bedankt ja, man. Hallo. Ja. Hallo, Leudeken en René? Ja, Martijn. Ja. Het is een Martijn. Ja, ja. uh, Leudeken, ik heb een probleem gehad van Wijk. En dat is hier het kafekje bij mij. Ze zijn nog altijd een tus van dat loontje komt ons een boontje. He. Is het waar? Ze blaven er in je hangen. Ja. <laughs> ja, dat is een stuk of teen die tijgenvriend en een ja. ander stuk of vijftien die nog tijgenvriend. Ja. Echt, je kunt ze niet overtuigen, joh. Nee, het is <laughs> geen afwas en dat blafteur dat ze je er En je bent in het café komen wel zie je vrij. Ja. Ja. ik sta een ook tussen zijn een pas op he. ja ja de ja. neer ja. uh, dan zijn met dat loontje komt ons een boontje dan wil pc zijn he. dat zijn er een twee drie die bij mij zitten ja. dat ze werken doen en dan werd er betoeld ja. ik weet niet ik moet zeggen dat ze man zeggen ja. dat die duizend keren nog van van over 14 toeren ja. en dat en komt ons een loontje dan zeggen ze dat ze gezeiden, dit het maakt misdoen dat gaat het er nou wij. Ja, ja. Wat is dat nou? Maar maar gezegd dat ze bezinnen met een dikke vandalen, een dikke of een dunne kwijt dan eten, ja. dat het instort van loontje komt aan zijn boontje. Dat het toch succes is. Maar om... ze straaien allemaal. Jo, ja, man, je ze straan, oh, Lutsen straan en maakt maar zo goed. Je hebt hem niet meer volk, je hebt hem met Jan Brass dat is de tanden, ja. <laughs> In uh, De vandalen staat inderdaad, loontje komt om zijn boontje. Ja, en bro, zo is dat in Overigens zeggen nou, ook, komt dat dan. Want ze blijven strijden doet hè? En daarvan zo dat schuss zijn bij AP. ja Wat dat AP in een boek zijn, de schuss, hè? Ik nog, Dus ik maak het een avond, want de maandag vriend doet tegen, hè. Serieus? Het is het leste, hè, loontje komt op zijn Wat je zei, dat is het leste. Dat is de betekenis. Het is loontje komt om, om zijn bootje. Ja, ja. En uh, God van zijn lijven, dat wil een keer ondervinden. In dat ja. zin zo is het. Ja. Ja, ja. Dan is dat ook een betekenis. Ja. Als je ja. maar iets dit... doet, ik ga dat ja, ja, ja, ja. Ja. Maar doet, je dat wij geven. Als je maar iets doet, ga je ja, ja, ja, ja, dat wij ja, ja, ja. geven. Dat, ja, dat is het. Ja, achteraf pre komen, dat zie ik niet zitten. Nee. nee, want nee. dat zijn geen twee die zeggen: je uh, hebt de werkje gedaan en uh, je komt dat doen. Nee, nee. Dat is je Maar dat komt door mij niet te passen. Nee, nee, nee, nee, nee, dat nee. zelfs, hetzelfde bij jou, Martijn. Ze zeggen allemaal: geef mij iets, maar ze moeten betalen. Ja, maar ik heb die op dat boek staan, hè. Ah, ja. <laughs> dat moet ik ook betalen, zeg. Ja maar, ja, maar dat komt er nu, hè. Ja. En nog iets van de kalkput. Ja. Ik kan hem altijd zeggen, als je doorheen valt, komt er nu te een miljoen, hè. Uh, dat je is kost, ook juist, De kosten van verbrand zijn, ja. Ja, want is zat bijvoorbeeld aan, aan me, en je smaakt daar doorheen en toen is het voert, hè. Ja. Zes dat daar, hè. Ah, ja. Je verstaat maar, hè. Ja, ja. Ja, ja. Allee, dat is misschien meer als achteruit, dat is misschien geen viertje doen, hè. <laughs> En ik kan niks meer bewazen, hè? <laughs> dat is jammer. ja, ik was het maar bellen. Ik kon dat ja. nog niet tonen nog tafel. Ja. Ik sta nog maar 30 uur met daar en gewoon zo nog dat... maar een paar uur raven. Is dat in nou orde, jongens? Dat is goed, hè Bartij. Als je ja. dan nog iets met ons te wijken, want wij hebben alles voor de ken, Dat, dat ze goed, maar blijven ja. discussiëren. <laughs> ja, is dat in orde? Alleen jongens, Hallo, Lucas. hè? Daag. Zalukes, ja. En er is nog iemand? Ja. Hallo. Hallo, ja. Ja. Uh, dingen die boord daar, ja, goede dag. Ja, gaan we het voor uh, weken die boord daar, ja, ja, dat is een leiperboor. Uh, de, de naaf van een wiel ja. Ja, dat wordt is ermee het. doorgeboord. Ja. Dat ja. bestaat ook, maar dat is een kleinere vorm en met een lange, een lange priem bestaat dat ook uh, voor mensen dat uh, dus hout draaien en dat er een gat moeten in krijgen in bijvoorbeeld een lange steel ja. uh, of, of de, de, een blok of gelijk wat waar dan een moet lopen. Uh. Ja, ja, ja. ja. Uh, dan is dat zo tegen 10 centimeter lang ook zo half uitgehold. Ja. En van, van voor is dat rond. Ja. Alle front, hè? Alle front. ja en dat ja. is allemaal gescherpt. Ja, ja. En dat ding, dat is kopzout natuurlijk, een naam is kopzout en daarmee, ja. daarmee draaide dat uit. Uh, ja. ja, dat is het. Deze uh, is van de baan gemaakt. Ja, je van de baan ja. Die he? stok was natuurlijk uh, om het spel aan te drijven en om nog krachtig te te Ja, eten, Natuurlijk, ja, hè, ja. want dat uh, was op kopzout, dus uh, dat is negen op 10 buk. Uh. Ja. de kop. Ja. Uh, dus uh, daar, daar moet je werkelijk uh, dichter op drukken. Ja, uh, wat ons interesseerde was die, die achtvormige verbinding tussen uh, het dwarshout van de, van de boor en het, uh, stok, de stok waarmee men aandrijft. Ja, een, soort, moet... een soort acht. Ja, je maar dat was het verscheiden. Dat was volgens de smittels dat maakte. Hè? Ah ja. ja. Want de, de wagenmaker is ook een halve smitte. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Een halve smid, want de smitte legde de ijzers rond de wielen en ze meer ja. dus Alleen, we moesten gesmeed worden. Hè? Ja. Uh, na nou, van dat kalkput. Ja. Dat kalk, daar kwam dat toe in zakken. Dat was ja. ongebrande kalk, dat was dus gebrande ja. kalk. Hè? Ja, ja, ja. Gebrande ja, kalk en dat moest geblust worden. Juist. Daarna gaf dus gas en guldzamtik. Ja. daar kost het ferm aan naar verbranden. Ja, ja, hoe wie? Uh, in de tijd, als metsers dus met kalk werken. Mm. Uh, er mensen daar nogal kloven in hun land en ja, ja. Door de, de kalk dat nog altijd bleef nabranden. Ja, ja. En uh, natuurlijk als je dat in wil uh, dingen, dat de, kost iemand in, verdwijnen ze nog. Ja, ja. Dat ja, dingen branden geweldig. Ja, ja. Maar de bieder, de bieder van de mensen bijvoorbeeld, uh, daar blijft erin. Uh. Dat is het vlees dat Dus het vrees, ja. Ja. Ja. Dus je kost ja. nog altijd bewijs dat er geen inlaat, ja. maar ja. we merken dat kost het ja. dat geweten dat ze dat, dus dat water erop gaan zien doen, die matchers, aller de plek. Ja, ja, dat werd te duggen, daar werd water in gegoten, dat was het in Kleem. Zijn, ja. In, in, in uh, Kleem werd dat put gemaakt, als er ja. zand was en dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat niet, want dan liep de water mee, dat water weg, dan kreeg je ja. niet genoeg water. Ja. Ja. Ja. En dat blijft erop staan en dat je dat duggen. Dat langzaam, langzaam werd dat een pap. Hè. Ja, ja. Maar er waren brokken zo van ongeveer 9, 3, 4, 5 centimeter dik zo. Maar dat zijn zakken kwam, wist ik niet meer. Ik ja, weet dat ze in dat brochten, maar ik weet niet hoe. En de onderste laag dat gezet werd, werd de kalk, jevoudigelijk als mortelkalk, werd in feite ook met zavel en dus ook piernaar en ze meer eh, vermengd. Ja. ja. En het is de mede dat dat grauw was. Dat, graad, ja. Dat, ja. was dat, dat was de eerste laag op de steen? En de, ja, op dat de, was, ja. ja, dat was met scherpe zavel, als ze je noemen. Geet je een geile zavel, van zacht naar hè, scherp. Daarna korrel. korrel. Ja, ja. ja. ja. met scherpe zavel. Ja. Met scherpe zavel en daar de in. En de meeste uilen eerste, eerste laag. En daarna was het afwerken met twitten. Dan was het afwerken en dat met twitten. Het luste waarmee ze afwerken was werkelijk puur ploster. Ja. Dus dat maakte een dan hard. Dan, hè. En daarmee kostte daar een ding dingen. Dus ze stonden met een bustel aan eh, de ene kant in aan Om dat te maken, om altijd eh, terug zo precies afgelopen uh, kalk en plosteren. We dan terug allemaal zo, zo glad te strijken, Zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo ja. zacht als een spiegel. ze dus waren ja. eigenlijk drie lagen ben. Ja, in feite wel. Dat was een soort glazuur, dat liste ja. zo, hè? Ja, ja dat was, de, dat was heel fijn een, de, de, de, de dat stond chics, ze ja. dat zegt wel uh, ja. uh, en dat gebeurde poly. met een met de hulp van een borstel <swek> met een borstel mochten je nat en met, een plat, met een plekspaan. ja met een plekspaan, ze zaten over en weer. Hè? dus ja. dat we de plek het, het uh, plekspaan. Hè? achteraf zijn die in plastic gekomen en ze ja. ja. maar we, we plastic gaan hier we pruimelkes uh, te maken ja het was dus een werkelijke een metalen metalen plek een ja. uh, met een afgeronde uh, kop, hè, en dan achteraf uh, dingen met aluminium uh, waar het daar recht te en, en, en weinig ja. Ja. Uh, een schuld plekken Een raad dat dingen met opgevuld kunnen een pas over te brengen, hè. dus dat is rechte lat, ja. en maar ook dus kan ik af te trekken natuurlijk. Ja. Hè. Dan hm. zitten ze twee rauten, uh, ze, ra ze zetten een uh, plek, uh, een en, en, en, naar omhoog toe, want ze plekken van onder naar, beneden, naar, naar boven eh, naar omhoog toe, zitten ze zo ongeveer op een op meter, een meter en een half eh, zitten ze een band, een bandplaaster eh, ja. en dan zitten ze eerst met de ra, zitten ze die twee banden, zitten ze recht met de wood. Eh, ja. en ook met de dingen met de waterpas. Ja. en dan trekken ze dat af, dan trekken ja. ze dat af met, met, met dingen met, uh, met de ra. Met het trawiel, hè? Ja. En met het platte trawiel trekken ze dat af totdat hè, ze, een raad in, totdat ze juist eens, totdat een raar ingeslagen is, juist een afgetrokken hebben. Ja. En daartussen plekken ze dan, in tussentijd dat, dat kalk langswijzer kan. Hè? Dat is het dan tijdelijk opgedroogd en daarop schuiven ze een lat weg en weer ja, ja, ja. naar boven en zetten ze daar recht. De hebben ze tegenwoordig, uurlijk uh, middelkens, zo allemaal in fijn uh, en aluminium dat je erin plekt. Ja. In de, in de zijn, hè, en dat je recht zet, En waar ze na op, op afschuiven. Maar vroeger, dus anba, een ding was het langs een wij-wijzer kan, een streep tegen naar boven toe. Ja, ben, uh, heb jij geweten dat een ra ook een lengte maat was? Ja, maar dat zijn meer dingen. Ja, maar dat is een roeizaam. Ja. Dat is naar een roei toe. Hè. Een roei en een ra. Dat is, dat is een vervorming van het woord. Maar een ja. ra is een, een, een lat. Ja. Da, Daarna geen, geen, geen lengte maat. Waar nee. dingen, dat was twee meter en een half. Oeh, gewoon het, dat alles de onbekwaam. Hè. Ja. Vijf in een battement, dat stellingen en alles. Dat kunnen we niet werken. Nee. Goed. Ja, ja, op, dat is ze tegen een uiterlijk potril. Boeren. en dan zeggen ze dat de, tegen een poeter een betonballak ja, uh, ja. een poeter ja, allemaal in het Frans he? anders, hè? ah, uh, met haar schoenmaker heb ik nog iets te doen Ja. als dan uh, is er een zool, dus geklopt uh, uit ze meer. en hij uh, nooit zijn zool. dan geeft hij een rabbel of een roebe in ja ik weet niet of dat geen wortel gaat, het? Ja, een gabbe of hoebe. Hoebe, alweer, dus hij snijdt dus schoon, hè, daar, de, dus rond de zul, ja. ongeveer een, een centimeter naast de middenkant, ja. snijdt daar dus uh, schoon, snijdt in. En dat zit hij een beetje recht. En daar klopt hij dan zijn wortjes in, met zo'n badelje, met allemaal draad, met trouwhoekskus. hè. Ja. En met een hels dat dan, daar er de we daar te noemen. Ja. En dan achteraf, als alles genoot was, dan klopt het natuurlijk met zijn, met zijn, zijn namen. Ja. Van vuur rond. Hè, ja. Klopt het dat allemaal goed, goed bij je ja. Nou, De soldaten van, van, van 40, die aan schoenen, waren er aaten de in staken. Ja. Dus als ze genoot hadden, dan was dat in feite een goedje met de els gestoken. Als ze na zo aandeed, dan kregen we, bij de, ja, de gewone schoen, werd er gebruikt. Maar zelfs in de het water en in, en in de moord staan totale neus en in het bloed totalen uh, yeah. totale lijnbrauwen. Yeah. Dan sloegen ze daar in de rotjes, sloegen ze klang van, de, van de spieken in elkaar. Ja. En dat zwol op en de mebels zijn schoen waterdicht. Ja, ja. ja. Voilà, dat is het. Voilà. Bedankt, Ben. Hallo? Ja, het is Antoine. Ja, Antoine. Uh, van die schoenmakersamer. He. Ja, ja. Ik denk dat ik al zo nog geen gezien heb. Wel, dat, Antoine, he. je kunt het nooit raden, maar mevrouw Moens uit Ternat nat brengt ons hier een schoenmakersamer. Ah, want ik heb ook een. Ik he. heb ook een. Ja. Maar die daar vlak voor te nagelen, ja. dat ligt wel degelijk lichtjes gebold. Want als hij nu uh, de, de nageljes uh, begint in te slagen, hè, ja. dan slaagt hij met de kant. En als dat vlak is, die, die, die inhaber, dat is geen rechten, hè, die is helemaal gebogen. Je ja. moet een keer proberen met te slagen. Ja. Ja, ik, is... ik slaag zoal een keer een nagel, dat doorstekt in mijn schoen van onder, ja. op zijn voet terug plat. Maar die ligt is gebold. Ja, dat klopt. Dat klopt. En de bol is eigenlijk inderdaad ook vlak, want wij dachten dat het een, een soort bolle, bolle kop was, maar dat lijkt hier meer een vlak te zijn. Dus de, de punt van voren. Nee, de, nee, de achterkant. De, de achterkant, ja. hè, dat is rond. Ja, en dat ligt lichtjes, lichtjes rond. Ja, licht, ja. Volgens ons tekening was precies zo nog een keer ronding, maar dat is wel platterij. Ja, het ja. is, laten we zeggen, een niveauverschil van 2 mm. 2-3 mm. In het midden tegen de ja, kant. Ja, ja, ja, ja. Maar als je dan alleen een hebt, dan moet ik hem meer meebrengen. Want die hangt al wel in tienen. Hè. Ja. Uh, nu, uh, van die herders en schupjes daar, hè, ja. die gebruikt het meest als een keer een, een beet had, hè, voor die in stukken te snijden, voor te steken, voor zijn schapen. Hè. Ah ja? Ja. En die liep gewoonlijk, bij ons waren er twee herders, en die liepen met een, een pardessus, zeggen wij. Ja, ja wij op zeggen dat ook. Met de schouders zo, en die mallen waren toegebonden, en daar stak die van alles in, dan nog zijn schapen Ja, ja. ja. Eh, had die stok in het tiens een, een, een, een benaming? Nee, nee, nee, nee, De herderstok is dat Ja, ja. ja, ja. Maar eh, van distelen te steken, daarbij viel me dat binnen, hè. Ik uh, heb het uh, distelschupje ook. Ja, dat heb je al behandeld. Dat heb je al behandeld. Ja. En dan hadden je ook nog zo uh, hetzelfde vorm, maar dan heel scherp ge van hard staal he, geslepen voor de wissen af te steken aan de bomen. Ja. Heb je dat al gehad? Nee, nee. nee. Dat gebruikte sok en dan hadden ze zo een schaar uh, op een lange stok met een touw, zo, he, dat kon uh, de wilde takken afsnijden. He, ja. Zonder in een boom te klimmen. He. En hoe het die schaar? Dat is dan een snoeischaar hè? Snoeyschaar. Een snoeischaar. Een snoeischaar in School Vlaams. Maar ja, he, ja, ja, dat zal ook wel hier een bepaalde naam hebben. He. Ja. Dat was zo met een haak, Ik ik dat erin en dan klopt ja, ja. dat van die taal en dat af. He. Wij moeten helaas afsluiten. Zeg, ja, Ik kom wel een keer langs. He. Dat is vriendelijk van u. Er, van die kalk ook nog te spreken. Dat is goed. Ja. Bedankt. Goeiedag. Uh, hier moeten wij onze 231 ste aflevering besluiten. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het meewerken. Bedankt Jan voor de techniek. En graag tot uh, volgende zondag. Tot Oostenwijk, zeggen.